Can't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 Oh, die krankenhouder. Ja, ja. Nou, dat was. Uh, maar die, die is al uit, 93. En we, we hebben ook bijvoorbeeld ook een, uh, een. Bijvoorbeeld, hoofdkaas is gemaakt van oude kookboeken. Ja. Uh, dus en dan. Uh, haal ik een oud kookboek bij de tweede bij de kringloopwinkel. Ja, ja. En dan. Uh, uh, die haal je uit elkaar. Dus je haalt heel het binnenwerk uit de kraft. Je had er een, een, een tekstboekje laten drukken wat we daarin monteerden. En dus je had zeg maar, twee katerns uit die stapel ja. inhoud, Die ja. haal je eruit, daarvoor in de plaats gaat op het tekstboek. Dan monteer je dat weer terug in de kaft. En vervolgens met een hele grote snijmachine snijden hem op CD-formaat. Ja. Waarbij alle recepten natuurlijk halverwege <laughs> ja. doorgesneden werden. Ja, ja, ja, ja. Maar, dat, maar het, nou, het leuke is dan, ze zijn allemaal verschillend. Ja, allemaal handwerk. Ja, ja. ja. ja. en oh, uh, ja. die zitten we hier met een, uh, gemiddeld één dag in de week met een groep vrijwilligers uh, zitten we al die cd's in elkaar te plakken. Leuk. Ah, nou, dat ja, dat ja. doen we al jaren, dat is hartstikke leuk. Ja, ja, te gek, ja. En, uh, maar nou ja, als, als voorbeeld, want, ja. Uh, ja. Het, is dus, het is wel heel veel werk. Maar ja. Ja. Nou, het genereert toch ook wel een hoop. Aandachtig. Ja, dat geloof ik en, ook. En uh, ja, ja. het draagt wel bij aan uh, de verkopen. onze laatste. verkoop, ja. Uh, onze meest recente cd-hoogriet, die uh, was verpakt in een, uh, een ordner. Uh, ook, ook op maat gesneden. Hè. Dus, uh, maar uh, ja, zo een, als het ware een losbladig staan. Ja, ja, ja, ja. Uh, met alle teksten. Vertaald, dan kun je nog zelf uh, naar idee uh, innemen. En je kan er zelfs dingen uithalen en ja. bijvoegen. Ja. <laughs> ja, dat is mooi. Uh, ja. Maar ja, we hebben ja, toch uh, in een periode waar CD's niet echt goed meer verkopen. Lukt dat ons dan nog wel? Ja. En dan ja. wordt, dat, wel dat komt dan ja. best wel door. Ja. Uh, ook mede door. Uh, ja, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon goede muziek. Maar, ja. <laughs> maar het ziet er ook lekker ja. uit. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar voor je... CD-ontwerpers denk ik anders dan voor een LP. Ja, hè? ja, ja. ja. Had maar je dat ja. niet liever gedaan? Ja, dat doen, doen, we, ook. doen we ook. We brengen okay. de laatste ja. uh, album brengen we nu ook weer. We zijn ooit begonnen met eigen Toen maakte je gewoon nog LP's. Dat was gewoon nog vinyl. Okay. Voor het CD uh, in acht, uh, 88 is die. Ja, ja dat, maar toen uh, liet je nog gewoon LB-persen. Ja, oké. Okay. En uh, met Krankenhaus, dus met dat toen we, we wilden eigenlijk helemaal niet geen cd's maken, hè? maar nou ja, ja. Niemand, niemand wou meer LB's. Okay. Nee, dus, de Perserijen werden dus opgenoemd. moesten we wel. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ja, ik dachten wel, nee. ja, ja, helemaal niet leuk. Nee. Maar uh, ja. wat, wat gaan we daarmee doen? Nou, uh, we hebben natuurlijk dus een bijzondere verpakking ja. bedacht. Ja. Ja. Ja. Want ja, van he. IJverzucht hebben we net uh, de Passie van de slagen gehoord, dat nummer. Ja. Daar zijn we mee begonnen. Ja. Uh, hoe zag die hoester eruit? Nou, dat was een uh, normale LP hoes. Ja. Oh, okay. Maar met, ja. een, met een afbeelding van een, uh, uh, een judo beeldje. Dus uh, Vroeger zat ik, zag, ik judo en dan... Uh, oh ja. Uh, <laughs> uh, uh, dat was een... Uh, een een soort, ja, een soort prijsbeeldje. Een ja. blok. Met daarop twee judoende figuurtjes. Okay. Maar als je dat ding op zijn kop zette, dan eh, zag het eruit alsof eh, iemand iemand anders optilde.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 uh, nou, met familie je wel. Ja. Maar uh, ja, mijn, mijn ouders die zijn eigenlijk opgegroeid in, de, een beetje in de oorlogstijd. Ja, tuurlijk. Ja. En, en die, uh, ja, toen uh, lag alles stil. Volgens mij die hebben, die hebben eigenlijk helemaal geen. Het is nee. van mijn moeder is best muzikaal, maar die heeft nooit. Uh, ze heeft zich eigenlijk nooit muzikaal ontwikkeld. Daar nee, nee, kwam er nee, niet van. Ja. Ze, ze, ze draaiden op een gegeven moment wel muziek. Maar dat was eigenlijk de muziek die mijn broer en ik inbrachten. Ja, ja. Dat is wat zij draaiden. Ja. En wat was en, de uh, eerste muziek die je dan uh, nou, nou, kan die, herinneren Beatles, dat je, dat je meenam? Beatles. Uh, rubber song. Maar uh, ja, op de, bijvoorbeeld ik, gingen ik, ging wij op vakantie met mijn ouders naar...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 Close your eyes and I'll kiss you. Opa speelde viool. En er zijn in de familie zijn best wel een aantal... Uh, uh, muzikanten te vinden. En je had uh, bijvoorbeeld... de bijaardier... Ik, ik, ik kom oorspronkelijk uit Delft. Ik heb de eerste 19 jaar... Uh, heb ik in Delft. Want de bijaardier van de grote kerk in Delft. Dat was een... Uh, was een neef van mijn moeder. Iedere hele rare kind. Die, uh, <lacht> die, uh, die uh, liep... zomer en winter... in een wit overhemd. Dus Toch yeah, nooit een yeah. jas of zo. Op sandalen, is zijn blote voeten op sandalen? Oh, ja. Rende iedere dag. Ja, uh, Rende die de 365 treden van de, de, uh, de wenteltrap, ja, ja, ja. stenen en wenteltrap ja. van de nieuwe kerk in Delft. Rende die omhoog? Hoe vaak en, per dag? Elke ja, half Dat maar wel ja. dagelijks. Ja. En dan, uh, ja. Ja, dan was dat uh, dat Carol bespelen. dat ja. was nog met je vuistering. Ja.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 na afloop, dan speelde die jazz op dat, uh, dat kerkhof. Ja, ja. Oh, dat is vol, vol ja. Fantastisch. Ja. Ja. <laughs> en daar is een beetje de kiem gelegd voor nou, jou, ja. ja, muzikanten. Ik vond dat wel. Uh, ja, de, de ene vond dat uh, van de kerkgangers. Ja, ja de vond kon dat niet, niks. <laughs> andere, die, ja. vond ik niet. De Maar Luther <laughs> is toch niet zo'n hele strenge kerk, toch? Nou, dus, daar heb ik niks van gemerkt. Nee, <laughs> ja, goed. En, en heb je uh, toen ook zelf muziekles uiteindelijk genomen? Of nee. ben je ergens... Nee. Ik heb en nooit... Uh, en waar, waar is dat dan gestart dat ik je gewoon, iets bent uh, gaan bespelen? Uh, plaatjes van de Kings draaien en, uh, en die proberen na te spelen. Nou, knap. Nee, ja. ik, heb, ik kan geen noten lezen, ik, kan, uh, ik weet helemaal niks van muziek. Allemaal <laughs> op gevoel, ja. Yeah. Nou, gewoon, per yeah. Dat is soms uh, is dat leuk, maar soms is het ook een beetje onhandig. Ja. we zijn nu bij de kreft bijvoorbeeld onze tuba spelen die is gewoon klassiek geschold oké okay. ja. En, dan, ja. en dan, ja. nou als je die zo'n blaadje heeft met uh, dit moet je spelen spelt hij dat gewoon ja, ja mooi het, het is uh, mijn ervaring is dat dat dus ook niet per se noodzakelijk is nee. om toch een uh, soort carrière op te bouwen nee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 Rotgans heette die. Die zag dat <laughs> helemaal niet zitten. Weet je, een strijd met die kerk. Of wij daar wel mochten oefenen. Ja, ja, ja. Schitterend. Maar dat... hier, uh, uh, dat was eigenlijk mijn eerste band. Maar jullie heetten The Saints. The Saints, ja. ja. ja. Toepasselijk ja, in een ja. kerk. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja. toen geweest. 14. 14. Oh, er. heel jong. Ja. Ja. En toen begon je al te drummen. Nou, ik, ik wilde eigenlijk gitaar spelen, maar de, we hadden geen drummer. Oké. Okay. <laughs> ja, dat moet je het. Ja. <laughs> Maar en toen, ben ik, toen ben ik dus gaan drummen en dat ben ik blijven doen. Na de Saints? Want met, met de Saints heb je ook opgetreden? Ja, of was dat echt... uh, ja een paar keer. Het was een soort uh, coverband, we dus spelen vooral Beatles. Ja. Dat, dat was dus in 1965 of zo.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 Van het het CD he? opnieuw yeah. uitgebracht op LP. Oh. Weer. Dus, maar uh, niet van de Mastertapes, neem ik aan. De, uh, en, uh, nou, nee, nee, nee, ze hebben hem gewoon van een, uh, van een cd, van uh, de CD afgehaald. Uh, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar waarom dan in Amerika? Ja, er zat daar iemand die dat aan het doen was. <laughs> en een die Mart. belde. Ja? Die belde of die dat mocht doen. Nou, toen hebben we in een deal gesloten. Van uh, hij ging er dan. ...duizend laten persen of 2000 weet ik yeah. wel. En dan yeah. kregen wij de duizend. En hij 1000 uh, En die, die kon okay. je dan zelf verkopen. En dat was zowel... ...met ijverzucht... Yeah. Uh, ...maar goed, dat was natuurlijk al... ...een LP. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar die, die heeft hij opnieuw uitgebracht. En want Die hebben we zelf okay. ooit alleen maar als CD... uitgebracht ja, ja, ja. Oké, okay, hier komt de maan... ...van Krankenhaus.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 Voor het raam en de andere luid tegen de muren. Breid, bleek, het een berenster. Oh, waarom hang jij je vast aan die tocht? Hopeloze schotter in de rand. Alburem, in petroleum moesten ze je stoppen. Daar ja, stinkende de Ik, opvangers, beteller. Jij ja, zegt dat ik aan de laadraden hoor. Ja, Wim. Je eerste bandje was dan de Saints. Wat, wat volgde het daarna? Ging je naar de middelbare school, neem ik aan, en had je daar ook een band? Uh, ja. Op de middelbare school hebben we ook. Uh... Nou, in eerste instantie uh, doe je dat op klasseavonden of zo. Moest je natuurlijk altijd. Uh... Ik zat altijd wel in de feestcommissie. Oké. Okay. Ja. <laughs> om te zorgen dat we dan zelf konden spelen. Dat is, ja. ja. dat is slim. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar dan heb uh, je hebt ook altijd op de middelbare school heb je van die, uh, eens per jaar heb je dan. Uh,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 De anderen die dat uh, met wie ik dat samen wilde doen, die uh... ja, maar je kan ook je drumstel niet meenemen op oefeningen. Ja, nou, dat hè? dat, ja, dat ja, is zo in je bivak, in oh. ja, je tentje, nee, nee. Nou goed, uh, uh, je, ja, je zat je toch meestal gewoon te vervelen op zijn zo bezin, ja, zonder meer, ja. En uh, want dat is wel uh, hoe ik dat ervaren heb, ja, maar goed. Daar, als de rest er vooral ja. geïnteresseerd is in het drinken van uh, bier, zoveel, opier, ja. dan, dan gebeurt er niet zoveel. Maar was ja. je toen ook al redelijk politiek bewust? Want later ben je toch wel redelijk nou, politiek actief? Ik ben oh, toen, al, al, al, in, in, die, qua in die periode toen, was, was ik dat niet zo. Nee. Maar door die periode, denk ik, toen had ik wel een beetje van, nou, wat is dit? Ja.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 ...in Chinees. Uh, en die kostte helemaal niks. Weet je. Die kon, die kon je echt voor... ...hier moest je voor een LP... ...30 uh, gulden betalen. Ja, ja. Daar had je daar 10 voor. Weet je. Zo, ja. Maar ja, er zat wel eens een krasje op. Of was, uh, ik had één LP... ...van Bob Dylan, die had aan twee kanten... ...dezelfde kant. Okay. <laughs> ja. Ik weet de bewaard... ...maar ik word nu wel spijtvol. Ja. <laughs> en, uh, maar, maar toen heb ik wel... ...een uh, uh, heel wat... Kilo muziek aangeschaft. Ja. En ook meegenomen. En ook meegenomen. Ja. Toen ontdekte ik net een beetje muziek van, de, van Dylan en de band. Vooral. Dat vond ik toch wel heel inspirerend. Vond ik wel erg goede muziek. Vandaar ook je King Harvest en Shoulder. Ja, come die, die, die zitten, dat vind ik even de mooiste nummers. Ja. Maar dat, uh, toen, want dan koop je, omdat het toch niks kost, koop je in één keer alles. Dan ja. oké. Okay. Gewoon kijken.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 ja. Uh, dat, heeft, dat was wel van invloed. En ja. toen je terugkwam had je natuurlijk een gigantische muziekverzameling ten opzichte ja. van anderen. <lacht> nou ja, bijzondere dingen. Dat ja. Ja. vond ik zelf. Ja. Ik, uh, dat, dat lag er allemaal. Ja. Uh, maar uh, tot mijn verbazing er lag er ook uh, gekopieerde LP's van, uh, van de Golden Earrings. Ja, ongelooflijk. Die lagen daar ook Ja Ja, maar we gaan nu even luisteren naar King, King Harvest en Shirley Kamp van The Band. carnival on the edge of town King Harvest is surely come Last year this time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 Toen, op, toen brak op een gegeven moment, uh, met name in Engeland, uh, natuurlijk die hele punk. De punkbeweging, ja. Het uh, ja. brak. Uit. En toen, toen, toen dacht ik van hé, <laughs> eindelijk er gebeurt weer wat. Want uh, ja? je hebt natuurlijk, je hebt ja, 70 jaar, ja, misschien heb ik ook wel heb echt ja. wel een periode gehad ja. dat ik uh, helemaal ja. qua... Muziek, die uh, radio of wat ik hoorde, helemaal afgehaakt was. Ik, okay. ik, helemaal, uh, ja. ik vond helemaal... Uh, 60 jaar, dat was zo'n explosie van creativiteit. En, uh, maar daarna, ja... ja symfonische rocken is al Dat, ja. dat, ja. dat Lange kon me niet echt boeien. Ja. Nee? En, uh, nee. en, en, en dat werd in één keer door die hele punk. -golf, die punk ja. werd dat ging in één keer.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 Van creativiteit, maar het had ook heel duidelijke uh, maatschappelijke Zeker. betekenis. Ja. Ja. Je had uh, uh, ja, heel veel Amerikaanse muziek, bijvoorbeeld ook, uh, ook anti-oorlogsmuziek, je had die Vietnamoorlog. En, en dat was in punkmuziek, of dit die punkbeweging, uh, was dat uh, veel minder het geval. Het was veel meer alleen maar een culturele.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 Uiterlijkheden, dat, dat, dat boeide mij niet zo erg. Nee, nee. Ik, had geen, ik had absoluut geen zin om, uh, om uh, veiligheidsspel. Voor de ja, uh, neus. Je neus, zon, neus uh. ik, net als dat je tegenwoordig loopt, iedereen met tattoos. Ja, ja. Tat Tattoos zijn in Rotterdam. Dit jij niet. Ja. Maar dat, ik, zal, ik zal echt de laatste zijn die dat uh, ja. laat zetten. Ja. ik weet helemaal niks. Nee, maar volgens mij moet je dan ook voetbalspeler zijn of voetballer. Ik ja, weet niet. Nee. Nee. Ja, het is op een maar gegeven moment. muzikant, want is, die zie je er ook heel veel mee. Ja, maar, maar het is op een gegeven moment. Het ja Je ja. Ja, ja, liet <laughs> dat helemaal... alle kanten op. En dan liet iedereen ineens... Uh, dat zonde weer waar, ja. voor uh, ja. ja. maar niet. Nee. Maar Punk heeft wel een hoop gedaan... voor de muziek. Absoluut. He? Absoluut. Het heeft vooral... Uh, nou, wat ik net zei... de bezem erdoor gehaald. Klopt, ja. Gewoon ja. al... Uh, terug naar de uh, ja. Ja, ja, ja Ja. Gewoon terug ja. naar de kern. Een beetje de kern van de zaak. En, ja. en, en vooral, dat voor iedereen bereikbaar maken. Dat ook. Maar het is vooral, vooral ook het plezier... Het plezier. Wat je ja, er, ja. Dat bracht ja. gewoon plezier in, de, in het muziek maken terug. In plaats van uh, het ingewikkelde gedoe. Ja, ja. Van die uh, symfonische... <laughs> <laughs> <laughs> dat, ja. Uh, ja, voor een drummer is het punt natuurlijk helemaal heerlijk. Ja. Dat was leuk. Ja, was leuk ja, ja. Ja. Maar ja. ook wat je zegt... Uh, dat, dat voor, ook, er waren ook mensen die wilden uh, een band beginnen...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 Uh, jullie stonden uh, niet als uh, wilden op het podium. Dat is echt een, een georganiseerd geheel. Heel strak ja, ja. eigenlijk. Ja. Uh, zat daar qua vormgeving en presentatie... Zat, uh, dachten jullie daar al over na? Jawel, dan, was ah, jij ah, daar ah, ook mee bezig? Ja, ja jawel. jawel. Die, maar de, maar dat, was, dat was een beetje op later. Het heeft, het heeft niet zo lang bestaan. honderd jaar of drie.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 ben je ook met Rotterdam vertrokken? Ja. Daarna Nadat je met de ronde... Ben je richting Amsterdam? Of nee, richting de, de Zaanstreek gelijk Zandstreek, al gegaan? ja. ja. ja. Toen, uh, vanwege de liefde. Vanwege oh. de liefde. Ja. Ja. goede redenen. Uh, ja. Maar toen kende ik al wel... Een hoop mensen hier in de Zaanstreek. Mensen van de X bijvoorbeeld. Want daar heb je ook mee gespeeld. En daar dan heb ik toen ook een jaar mee gespeeld, ja. ja. Uh, en... Uh,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 Ja, Seks, drugs en rock and -roll, no, dat, dat, dat, niet, niet die vorm, maar, nee. uh, maar wel uh, lange uren en Ja, intensief, heel intensief. Ja. He? Heel intensief. Ja, en en uh, ja, zijn, van die concerten, kijk, als je, als je uh, in Groningen speelt, ja. en dan maak je bijvoorbeeld bij spreken, een werkdag van 17 uur.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 ik ah, pas op kom. de plaats ja, okay. nou Dat heeft toen een jaar of drie gedaan. En toen reed ben je toen de... gaan schilderen of zo? Mm. Dat lijkt me heel rustig. Nee, ik ben nee, bij ja. natuurmonumenten gaan werken. We oh, gaan mooi. rietmaaien. Rietmaaien? Ja. Ah, te gek. Ja. Heel wat anders, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar dat kwam ook doordat ik hier in de zaalstreek kwam. Ja. Dan rij je in Worm, maar woon ik Toen in oost, oost ah, En dat ligt ja. aan het is verveld. En dan ja. fietsen die daar zo langs. Oh, mooi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 en ik, ik zeg tegen mijn chef: uh, uh, kan ik er niet zo lang wonen, als dus hij hier leeg staat? natuurlijk. Ja. Hij zei: ja, maar we gaan volgend jaar gaan we het slopen. En dan gaan we hier nieuwbouw plegen. En de, dus voor een jaartje kan het wel. Ja. Ik zeg al, oh, geef, geef, geef me maar die sleutel. <laughs> dat ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, uh, ja. Maar ja, ik, heb, ik denk dat jaartje, dat zal wel meevallen. dat ja. gaat meestal wel langer natuurlijk nou, ik ben negen jaar gewonnen. Wel iets langer. En de, de, de melktank eruit gegooid en de studio erin gebouwd. Hè. En daar hebben we een in gaan Maar was dat de geboorteplek van de kift? Of bestond, ja. de, bestond die toen al? Ja, nee, dat was wel, dat was wel uh, de geboorteplek. Ja. Okay. Maar dan wil ik weer na het... Uh, nieuws en reclame even op doorgaan. Oh. Hoe gaan we het eerste uur afsluiten met uh, een van jouw uh, favorieten? Ja. Een mooie afsluiting van het eerste uur. Doe nee, me Sweet Trinidad van Sven Dijkparks. Oké, uh, ja. Mooie keuze. Oké, Sweet Trinidad van Van Dijkparks. Okay. Ja. Okay. Dat is, Dijk ja. is absoluut geen punt. <laughs> nee, dat is zeker geen punt. Oké, okay. tot na het nieuws en reclame.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 Wherever I play the people, mighty please mighty Yank it, people, it no really feels to me Never forget, sweet love, Trinity And I remember Sweet Trinidad Sweet, sweet, sweet Trinidad, darling Keep your home fire, It's burning Use gas. Ain't sweet Trinidad Sweet, sweet Trinidad, darling Keep your home fire, It's burning Use scarce yes, yes. Don't hurt anyone We hebben nog wat tijd over, dus hier de Rondo's met Peace Dilemma en de Kings met Autumn Elmanek. I'm